Denk ik weer aan haar Ik zis mijn geweten Want hoe kan ik weten Of zij ook denkt aan mij En in ieder liedje Hoor ik haar naam Achter elke venster Zie ik haar staan Al zijn het nu dromen Eens zal een dag komen Dat zij ook denkt aan mij